Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. Onze correspondent zag het al een beetje aankomen. Hij denkt dat het te maken heeft met een bezoek van president Zelensky aan Amerika. Die is daar om te praten over nieuwe wapens en een groot steunpakket. We willen de Russen laten voelen dat ze niet blij zijn... met een nog strakkere coördinatie tussen Oekraïne en de VS. En dat willen ze. Ja, dan is dit natuurlijk een moment waarop je mag verwachten... dat zij dat met geweld gaan laten weten. Een nieuwe barrage raketten op Kiev, een andere uithaal... ligt zeer voor de hand op zo'n moment. Of er ook echt raketten zijn afgeschoten, is niet duidelijk. Wel loeien er dus overal sirenes. Pech voor de politie. Een heleboel auto's van het korps zijn stuk... Surveillancewagens en arrestantenbussen hebben last van allerlei technische mankementen. En het repareren gaat ook moeizaam, omdat veel onderdelen nu niet leverbaar zijn. Dat maakt het werk een stuk moeilijker, zegt de politiebond. Bijvoorbeeld als arrestanten moeten worden vervoerd en je hebt geen bus ter beschikking. Dat levert problemen op als je een actie aan het plannen bent en je verwacht veel arrestanten te maken. Bijvoorbeeld met drugs, drugsuithalers. Er kunnen niet altijd adequaat alle meldingen worden gedaan omdat de voertuigen niet ter beschikking zijn. En dan gaat het heel lang duren eer dat de politie ter plaatse is. Volgens de politiebond is er de laatste jaren bezuinigd bij de politie. Daardoor konden er te weinig nieuwe auto's gekocht worden. Yeah. <laughs> Het is de vraag of de winterspelen in de toekomst nog een keer in Oslo of Grenoble kunnen zijn. Het Olympisch Comité denkt dat tegen 2050 ruim de helft van de gebieden in Europa door klimaatverandering niet meer geschikt is. Omdat er niet meer genoeg sneeuw ligt. Er zijn we dan waarschijnlijk nog maar een paar plekken die om de beurt de winterspelen kunnen organiseren. En Justin Bieber is niet meer te, te vinden in de H&M. De winkel heeft de spullen met het hoofd van de zanger na een lading kritiek uit de schappen gehaald. Volgens Bieber ging het om troep en dan had die H&M helemaal geen toestemming gegeven ...voor de verkoop van de kleding en riep ze volgers op om de spullen niet te kopen. Het weer droog, best zonnig en er gaat of tien. Vanavond wat buitjes en vannacht kan het flink regenen. Morgen een beetje van alles wat en 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 West. Voor de Koentunnel 5 kilometer vanwege de te hoge vrachtwagen.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 Autobedrijf Zandvoort, ook roopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw. warmte, warmte. kerst. kerst. Zie Dit is Kerst met ZFM. Met menu. Zie FM luncht. We luister plezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft.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 ZFM So this is Christmas Tweede uur begonnen met Dana, It's gonna be a cold, cold Christmas. Gevolgd door John Lennon en Yoko Ono, Happy Christmas. En ik ga door met USA for Africa, we are the world. God's great big family And the truth, you know love 60 plus en wilt u bewegen om vitaal en gezond te blijven? Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden in Zandvoort om aan de wensen te voldoen. De seniorenfit. Tijdens de les worden de conditie op peil gebracht door spierversterkende oefeningen en speciale buik- en rugoefeningen. Ook wordt er aandacht besteed aan houding en coördinatie en zijn valpreventie en balansoefeningen onderdelen van de les... U voelt zich na de les weer helemaal fit. Maandag in het jeugdhuis en woensdag in Theater de Krocht. Gymnastiek. Tijdens de les worden er oefeningen gedaan met aandacht voor conditie, coördinatie, kracht, balans en houding. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van materialen en spelvormen. De oefeningen kunnen ook vanuit de stoel worden gedaan. Plezier staat natuurlijk voorop. En dat is woensdag in Pluspunt. En de volgende in de lijst is Elvis Presley, Winter Wonderland.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 Lonely be Christmas Dit was Mut met Lonely This Christmas Volksdansen is een heerlijke ontspanning en echt moeilijk is het niet. Tijdens de les worden er zowel oude als moderne dansen uit alle landen van de wereld geleerd. Er is dus veel variatie aan danspassen, maar ook aan muziek. Iedere dans brengt zijn eigen sfeer mee. En het is dinsdag in het jeugdhuis. Servicepaspoort begrijpt dat het sociale aspect van sport en bewegen... bijna net zo belangrijk is als het gezondheidsaspect. Daarom sluiten wij de les altijd gezellig af met een kopje koffie of thee. Wilt u een gratis proefles aanvragen en of wat meer informatie? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. En het is telefoonnummer 8918440. 8918440. Of mail naar cursusbureau@servicepaspoort.nl. cursusbureau.nl En de volgende in de lijst is Sleet. Merry Christmas everybody!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 mijn vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Dit was echt een klassieker, Joep van het met Flappy: Digitaal spreekuur. We beginnen met een korte presentatie over het onderwerp foto's digitaliseren met scanner of app. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen... Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half elf binnenkomen voor al uw vragen die u heeft over het gebruik van uw digitale apparaten. Aanmelden is niet nodig. En het is dinsdag 3 januari om 10 uur. De locatie, pluspunt Zandvoort Noord. En de volgende is Kenny Rogers en Dolly Parton met Christmas Without You. live this time CDA pleit voor oorspronkelijke ontwerp voor de verbouwingsplannen van Theater de Krocht. In oktober 2021 stemde de gemeenteraad in voor het plan om Theater de Krocht te renoveren en uit te breiden. Echter, in augustus van dit jaar, bleek dat de Welstandscommissie het niet eens was met het ontwerp. Wat hierdoor flink moest worden aangepast. CDA pleitte nu voor om toch terug te vallen op het oorspronkelijke plan. De welstandscommissie kon zich niet vinden in de gevelopbouw dat was getekend door de architecten. Het negatieve advies van de welstandscommissie leidde in een wijziging van de gevelopbouw... waardoor het gebouw een heel ander aanzicht krijgt. CDA Zandvoort heeft vragen gesteld aan het college. De partij wil namelijk dat het oorspronkelijke plan alsnog wordt uitgevoerd. Daar is immer door de raad akkoord op gegeven, niet op de aangevaste versie. Zo stelt de partij. Mogelijk komt het volgende week in de laatste raadsvergadering van 2022 nog te sprake. De volgende Paul McCartney. We all stand together. to see there is no question ZFM Bells will be ringing this Christmas My New Year's Night Friends and Relations Send Salutations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 Tot en met 17 april van kwart over acht avonds tot half tien. En de locatie? Pluspunt. Gloria Stefan Christmas through your eyes. The, fifth, the minor fall in the major league, a baffled king composing hallelujah! Hallelujah! But you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight Overthrew the earth. She tied you to her kitchen chair She broke your throne and she cut your hair is dit het einde van mijn lunchroomprogramma. Ik wens u hele fijne kerstdagen en graag tot volgende week. Zelfde tijd en zelfde zender. De lokale omroep van Zandvoort.